Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook heet niet langer Facebook, maar Meta, heeft topman Zuckerberg bekendgemaakt. Aan de namen van de platforms Instagram, WhatsApp en Facebook verandert niets. Het bedrijf wil met de nieuwe namen nadrukken dat het meer is dan sociale media. En dat het inzet op de bouw van de Metaverse. Dat is een concept waarbij platte schermen verruild worden voor onder meer virtual reality. Facebook ligt de afgelopen tijd zwaar onder vuur... ...naar een hele reeks publicaties over problemen bij het bedrijf. De politie en de douane hebben afgelopen week in de haven van Rotterdam... ...twee partijen cocaïne onderschept, is vandaag bekendgemaakt. Vorige week donderdag werd 930 kilo coke gevonden in een container uit Curaçao... ...die was geladen met gebruikt frituurvet. En gisteren werd een partij van 600 kilo ontdekt... ...in een zeecontainer gevuld met ananassen uit Costa Rica... De bedrijven waarnaar de containers werden verscheept... wisten volgens de politie vermoedelijk niets van de drugsmokkel. De cocaïne is vernietigd. De nabestaanden van negen zwarte Amerikanen... die werden doodgeschoten in een kerk in Charleston... krijgen samen een schadevergoeding van 63 miljoen dollar. Kerkgangers die de aanslag in 2015 overleefden... krijgen 25 miljoen dollar. De slachtoffers werden vermoord door de 21-jarige Dylan Roof... Na de aanslag bleek dat hij helemaal geen vuurwapen had mogen bezitten, omdat hij een paar maanden eerder was gearresteerd wegens drugsbezit. Door een reeks administratieve fouten bij justitie kon Roof toch het pistool kopen waarmee hij later het bloedbad aanrichtte. Zeilkampioen Marit Bouwmeester zal bij het WK eind november haar titel in de laser radiaalklasse niet verdedigen. Ze is namelijk in verwachting. Een afscheid van topsport is het niet, zo verzekert de viervoudige wereldkampioene. Ze blijft zeilen. De timing van haar baby is volgens bouwmeester perfect in voorbereiding op de Spelen van Parijs in 2024. Het weer? Het blijft helder. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst zonnig en droog, later meer bewolking. Vanaf het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en het wordt een graad of 17.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 Je gaat het Naturally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 Ik ben serieus met jou Baby, alsjeblieft Ik zoek een dame naar jou Ik maak je direct mevrouw, dat's wat I need, ik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 je dichterbij, baby, geef me een kus. En in de lucht, dat zonder dat draait terug. Baby, drum, ik hem alsjeblieft. Ik zoek een dame als jou. Ik maak je direct mevrouw. That's what I need. Ik heb geen tijd voor die saus. Ben serieus en met jou. Baby, alsjeblieft. Ik zoek een dame als jou. Ik maak je direct vrouw. That's what I need.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 Wordt shows met mijn baby of op pakken galas? En ze spuugt op die bi, ze doet het naast haar lama. Kners. Ik zoek een dame als jou, het maakt je direct mevrouw, het what I niet. Ik heb geen tijd voor die saus, maar serieus ze met jou, baby, alsjeblieft. Ik zoek een dame als jou, het maakt je direct mevrouw, het what I niet. Ik heb geen tijd voor die saus, ben met jou, baby, als je vliegt. Man, we doen het slow. Ik heb geen haast, baby. Ik leg gesloten, maar ik zeg je wat je vraagt, baby. Missy nigga weer, soms reageer ik traag. Baby. Ja, baby, vertel me dan wat je doet vandaag, baby. Gesprekken switchen van serieus naar gezellig. Medamen met ambities, die money komt niet van Die girls in mijn volonen zijn het is niet te tellen. Maar alleen zij telt als ze vast een nog wel bellen ben verliefd. ik zij kan niet beseffen van de boy is artiest. Ze vraagt wat is die meaning van die test. Daar en die spies. Baby, jij komt.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 Would you, um... with me? a woman can match you, so when I'm looking